Troepen van de nieuwe Libische regering hebben het centrum bereikt van de stad Sirte. Een van de laatste pro kadhafi bastions Bij een conferentiecentrum daar wordt hevig gevochten. Beide zijden gebruiken mortieren, raketgranaten en tanks. Op hoge gebouwen staan kadhafi getrouwe sluipschutters. Volgens plaatselijke medici zijn 12 mensen gedood en meer dan 190 gewond geraakt. Sirte is de geboorteplaats van de verdreven dictator... en houdt nog steeds stand twee maanden na de val van de hoofdstad Tripoli. Het Nederlands elftal heeft ook zijn negende EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. In Rotterdam werd Moldavië verslagen met 1-0. Doelpunt te maken was Klaas-Jan Huntelaar in de 40ste minuut. Door de winst gaat Oranje als groepshoofd naar het toernooi... volgend jaar in Polen en Oekraïne. Dinsdag speelt Nederland in Zweden de laatste poolwedstrijd. En dan het weer, vooral aan zeebuien... een minima tussen 10 graden aan de kust en 6 in het binnenland. Morgen afwisselend bewolking, zon en buien. Het wordt dan een graad of 13. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A4 Delft richting Amsterdam... tussen het ringvaartaquaduct en knopen de hoek van 4 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Strupsteen. Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Kasteluna. We zijn nog uh, 57,5 minuut bij u. En uh, in dit uur is het woord aan de luisteraars. En in het verlengde van het gesprek dat ik net had met... Um Dennis Wiersma, wil ik het graag hebben over het werk. Want uh, ja, we hebben het even over flexwerk gehad. En wat ik graag van u, luisteraar, wil weten is... of u al heel lang bij dezelfde baas werkt... bij hetzelfde uh, bedrijf of dezelfde instelling... of dat u uh, een echte jobhopper bent... en van de een naar de andere baan bent overgestapt. Uh, misschien is dat wel uh, uh, ja, noodgedwongen gebeurd. Want het is tegenwoordig niet meer makkelijk... om een vaste aanstelling te krijgen. Dus bent u van de ene baan in de andere gerold. Het kan ook een bewuste keuze zijn natuurlijk... dat u uh, echt van die afwisseling houdt. Maar ja, wat het ook is... Een, een, een langdurige baan of allemaal korte banen achter elkaar. De vraag blijft, hoe is het bevallen? En uh, hoe is de band eigenlijk met het bedrijf waar u werkt? Want ik kan me voorstellen, als je 40 jaar ergens werkt... dat dat weer heel anders is dan wanneer je er maar een paar jaar werkt. Even kijken, er is een mail binnengekomen... van Nico het Jong uit Dordrecht. Die stuurde uh, de volgende mail over... Uh, of iemand lang bij een baas werkte of meerdere banen versleed. Nou, mijn oudste broer, die veranderde van baan als hij maar ergens een stuiver meer kon verdienen... Ik daarentegen heb ruim 42 jaar bij één baas gewerkt... tegen een voor mij redelijk loon. Nu heeft mijn broer een kale AOW... terwijl ik meer aan aanvullend pensioen heb dan uh, aan uh, AOW. De conclusie is dus dat uh, als je lang bij één baas blijft werken... dat dat uiteindelijk uh, resultaat en geld oplevert. Ik luister graag naar Kazaluna... Uh... Oh, ja, dat boeit niet ieder onderwerp, mee evenveel. Even nou, misschien dat het vandaag wel interessant was voor Nico Jong. In ieder geval heeft hij gemaild. Dank u wel daarvoor. Gaan wij nu naar de telefoon. En aan de telefoon heb ik uh, Paul. Oh en nee, ik moet nog even telefoonnummers noemen. heb ik geloof ik nog niet gedaan. 0800-1121. Als u wilt mailen, kan dat naar kazaluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren, kan dat naar hashtag kazaluna. Volgens mij waren er ook wat tweets binnengekomen. Uh, ik kom al ruim vijf jaar bij mijn bedrijf. Eerst als stage en nu werk ik er alweer twee jaar, schrijft Baksteen. Uh, nee, dat was geloof ik even wat betreft de lengte van de banen. Ja, klopt. Goed, dan naar de telefoon en daar is Paul, als het goed is. Dat klopt. Ja, Goede nacht. Heb jij uh, uh, uh, een, een baan en werk je daar al lang? Uh, ik heb een baan, ja, en ik werk daar al een jaar of twee. Ja, leuke baan? Ja, hartstikke leuk. Uh, ja, vooral de combinatie met uh, waar ik voor sta en uh, wat we doen en uh, de werkvloer. Dat, uh, dat is erg positief. Zegt dat nog eens: de combinatie van waar je voor staat en wat je doet? Nou ja, ik, uh, ik werk voor Nictis. Ja. En je um, houden zich bezig uh, met uh, het invoeren van het uh, landelijk elektronisch patiëntendossier. Aha. En uh, dat product uh, is iets wat uh, onze samenleving erg kan helpen. Ja. En waar ik dus ook uh, vooral heel erg achter sta. Ja. En uh, dat in combinatie met uh, de werkvloer. Uh, wat, wat inhoudt, wat een, uh, wat een erg prettige werkvloer is. Uh, waar je altijd met plezier heen gaat. Ja. Um, dat in combinatie, ja. Uh, maar een erg leuke baan. Ja, mooi. En, en hoe, hoe was de baan is dat voor jou? Dit is mijn uh, derde baan. De derde de baan. En die andere, ja. hoe lang heb je bij die andere bazen gewerkt? Uh, Respectievelijk één jaar en een half jaar. En uh, ik werk nu twee jaar hiervoor. Ja, dus dat is relatief lang al voor jou. Is dat iets wat je nog lang kunt volhouden en wilt volhouden daar? Um, wat ik nu doe, ja, want als je ergens achter staat, uh, daar haal je een bepaalde motivatie uit dat uh, ja. uh, zijn eigen weergaan niet kent eigenlijk. Ja, dus jij blijft daar nog wel een tijdje werken? Uh, nee, dat, uh, dat doe ik niet. Want uh, uh, ik kan in, uh, op, op dit moment is het, uh, zijn de financiën niet naar om, uh, om door te gaan. Wacht even, dus het bevalt je? Maar ga, wil je zelf niet door of moet je weg? Ik moet weg. Oh, dus de financiën bij het bedrijf zijn er niet naar? Dat klopt. Oh, dus dat is balen. Ja, dat, dat, dat is zeker balen. Kijk, uh, je werkt in principe in eerste instantie op subsidiebasis. En uh, nou, het blijkt dat de subsidie uh, niet door kan gaan. En dan moet je op, uh, op een andere manier door. Oké, okay, waar... waar ja? Wat voor baan is het dan waar jij, waar jij in werkt? Ik, ik werk voor, het, uh, voor de invoering van het... Uh, van ja, nee, nee dat, het, dat, dat heb je verteld. Maar, nee, maar je krijgt subsidie. Is dat dan zogenaamde melkertbaan? Of wat, wat is dat? Ja, ik krijg geen uh, subsidie. Uh, subsidie wordt geleverd om uh, de zorg te verbeteren. Oh, oké. Okay. Oh, okay. Niet jouw baan wordt gesubsidieerd, maar dat bedrijf wordt gesubsidieerd. En dat wordt minder. <laughs> Nou, in ieder geval het project, het uh, product wordt gesubsidieerd. Ah, oké. Okay, okay. En dus gaat die baan niet door. Um, en klopt. moet je wat anders gaan zoeken? Weet, heb je enig idee wat je gaat zoeken? Nee, geen idee. Zie je dat somber in? Nee, dat uh, zie ik uh, niet somber in. Aangezien ik, uh, ik het idee heb, als je, als je wil werken, dat je namelijk werk kan vinden. Ja. Uh, ik mijn contract loopt over vier maanden af. Dus ik heb uh, ja, de tijd. Echter, ik krijg over vier maanden ook een kind. Oh. Dus, uh, ja, dat klopt. Ja, dat weet je niet, maar dat is ook niet. Ja, dat is mooi. Denk... Is dat dus, je eerste kind uh, ik... ook? Excuus? Is dat je eerste kind? Dat is mijn eerste kind. Oeh, spannend. Inderdaad. Leuk. Ja, ja, hartstikke spannend. Uh, echt, uh, ja, je zoekt vastigheid. En dat uh, krijg je op deze manier niet... Nee, nee daar, daar staat wel tegenover. Maar dat kun je misschien niet zo lang volhouden. Want er moet natuurlijk ook uh, geld verdiend worden. Maar het is wel, is wel leuk als je veel thuis bent als je net een kind hebt. Maar... Um, ja, <laughs> uh, ik sta echter niet achter het uh, uh, wel ontvangen en vervolgens niet, niets doen. Dus ja, ik, uh, nee, dus, jij gaat gewoon een baan zoeken. Nou, ja, heel, heel veel... Ik ga gewoon werk voor mijn geld. Ja, heel veel succes met het zoeken van een baan. En natuurlijk met, uh, en veel plezier met, met de geboorte van je kind en, en alles wat daarna komt. En bedankt ja, voor het bellen. Wel. Ja, dank u wel voor uh, het woord van mij. En uh, heel veel succes met het programma verder. Ja, dank u wel hè. Paul was dat. Oké. Okay. Doeg. Goedendag. Dan uh, aan de telefoon Herman. Goeienacht. Ja, goeiedag. Jij bent, als ik het goed zie, een jobhopper. Ja, ja noodgedwongen, Maar uh, ik vind het niet erg. Oh, dus je kiest er niet voor. Maar als het dan toch zo is, dan uh, is het best mee te leven. Ja, daar uh, ja, zit een hele geschiedenis aan vooraf. Dat ik ben begonnen na mijn opleiding ja. als uh, uh, analist in een dierproeflaboratorium. Oh. En daar deed ik dus het, uh, ja, het microchirurgisch werk. Dus het klaarmaken van de beesten voor de experimenten. Oké. Okay. Met een uh, ontsteking in mijn beide schouderbladen heb ik geen gevoel meer in mijn handen. Oh. Dus dat werk kon ik niet meer doen. Nee. Toen ben ik het onderwijs ingegaan. En... Ja, bij één werkgever heb ik een aantal, uh, negental jaren gewerkt. Alleen een niet arbeidsgerelateerde uh, psychische klacht maakte het uh, ervoor dat ik dus niet het onderwijs meer in kon. Hm. Dus toen ben ik uh, in, uh, ja, een controlebedrijf weer begonnen in het laboratorium. controleert scheepsladingen en dergelijke. En van daaruit ben ik nou op de grootste biodieselfabriek van de wereld uh, terechtgekomen. Wacht, wacht even, scheepsladingen controleren Ja. bij de proefdieren? Nee, die proefdieren, dat was toen afgelopen, maar oh. dat kon ik niet meer doen. Nee, dat begrijp ik. Maar ik, ik begrijp, dacht dat ik dat hoorde. En toen ben ik het onderwijs ingegaan. Ja, nee, dat hoorde ik. Maar, en, en daarna ja. ben je... Ben ik weer het laboratorium ingegaan, maar dan in een heel andere tak van sport. Ah, wacht even, dat was niet een dierenproef laboratorium. Nee, dat was een, ja. een, een, een lab dat controleert scheepsladingen... voor een bedrijf wat eh, landtanks verhuurt... om daar die scheepsladingen in op te slaan. Ja. Even, even gewoon persoonlijk interesse. Is dat, is dat, hoe is dat dan om tussen die dieren te werken... en ze klaar te maken voor een experiment? Je moet een echte dierenvriend zijn om dat te kunnen doen. Ja? ja. Maar het lijkt me zo zielig. Uh, dat is juist het punt. Als jij een echte dierenvriend bent, dan ga je die beesten de verzorging geven die ze nodig hebben. Ja. En je gaat onderzoeksmethodes ontwikkelen die uh, ja, eigenlijk het aantal proefdieren vermindert. Ja, ja. Dus uh, zeg maar proeven waardoor je er minder in nodig hebt. Ja, of uh, uh, uh, operatietechnieken ontwikkelen zodat je een bloedmonstertje kan vinden zonder dat het dier dat voelt. Oké. Okay. Terwijl dat het gewoon vrij in de kooi rondloopt. Dus, dus dat gaat heel goed samen, dierenvriend zijn en daar werken. Juist, heel erg. Het is zelfs een voorwaarde, oké. Okay. Het is echt een voorwaarde, ja. Dat ah, hetgeen wat je af en toe in de media ziet over dierproeven, dat zijn echt excessen. Oké, okay. en uh, nou, ik ga nog even de jouw loopbaan weer af, want daarna ben je in het onderwijs uh, terechtgekomen. Ja, natuur scheikunde onderwijs. Ja. Op VMBO. Was dat leuk? Dat was hartstikke leuk, totdat men met het nieuwe leren begon. <laughs> dus uh, 120 leerlingen in een lokaal en je, uh, je gaat je ding maar doen. En ja, in plaats van leraar een soort begeleider werd. Ja, en dat was voor mij de druppel. Toen heb ik gezegd, ik kap er mee. Dat dit, kijk, als ik, gewoon als ik voor 26 leerlingen sta, vond ik het geweldig om die les te geven. Ja. Dat toen, zeg maar, die Russische Koersk uh, zonk, ja. toen was ik in staat om een hele week lang met die leerlingen te praten. Eerst over zinken, zwegen, drijven, de werking van een duikboot. Uiteindelijk waren er een groep tweedejaars VWO-leerlingen die hadden meteen een gaten hoe een kernreactor werkt. Oké. Okay. Want het was een kernonderzoek. Ha Had je goed gedaan dus. Dat was wel wat voor jou, maar dat, maar dat onderwijs veranderde. Ik ga er even wat sneller doorheen. En, en, en zit je nu nog in dat laboratorium weer? Of is dat weer wat anders? Ik ben nu weer, weer in het laboratorium. Ja. En ik zit nu bij mijn vijftiende werkgever. Vijftiende? En hoe oud ben je? Ik ben 51. En wanneer ben je begonnen met werken? Ik ben weer begonnen met werken. Ja, nee, wanneer, wanneer ben je begonnen? Hoe oud was je toen je begon te werken? 19. 19, 51, 19 is 33, 32, 32. 32. Ja. Twee, dus twee jaar gemiddeld over een baan. Ja, ja, ja. ja. Uh, zou je het leuk vinden om nou ergens uh, tot je 65e te werken? Of uh, 67? Nou, laat ik zou zeggen, bij, bij dit bedrijf wel, ja. Ja? Ja, het is, uh, het is mijn vijftiende werkgever. En ik heb nog nooit een bedrijf meegemaakt... die zo menselijk met de uh, werknemers om. Oh, wat goed. Wat doen ze dan? Uh, wij maken van plantaardig olie diesel. Ja, ja, neem maar wat doen ze voor de werkgevers? Uh, ze proberen alles te doen. Uh, goede werkomstandigheden. We hebben bureaus, daar kunnen we aan zitten. We drukken op een knop en dan kun je erachter staan. Oh? Dan zijn ze zo hoog, dan kun je erachter staan. Kun je er ook slapen op je bureau? Uh, uh, dat, scheelt niet, dat scheelt niet veel. Nou. Maar nog net niets. Maar dus... het is werkelijk ook, uh, ook hoe ze met mensen omgaan. Uh, ook de leiding en dergelijke is werkelijk waar het is. Uit de kunst. Ja, klinkt heel tevreden. Dus hier ga je tot je 67e of 66 ste of 65 ste wat het ook maar is, stabiliteit. Ik hoop, ik hoop het wel, ja. Nou, heel veel succes daarbij. Ja, ja. En, en bedankt voor het bellen. Ja, is goed. Herman veel Succes op. met het programma. Dankjewel, hè. Ja. Doeg. Oké. Hoi. Dag. Mevrouw Groenhuizen. Ja, Goedenavond. Go goedenavond. Uh, 81 jaar. Dus u heeft de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt? Al uh, een met tijd. Ja. Uh, ik moet zeggen, even aansluitend op de vorige spreker... dat dat toch maar weer bewijst... dat als de werkomstandigheden positief zijn... dat de mensen dan ook wel willen werken. Ja, zeker. Dat er toch heel veel afhangt van de sfeer en de... Uh, nou ja, de, de houding van de, uh, ja, de werkgever. Ja. Heeft u zelf uh, veel en lang gewerkt in uw leven? Ja, ik heb bij mijn mama vijftiende begonnen. Zo. Uh, toen dat nog net mocht. Ja, als je 81 bent, dan was dat een hele tijd geleden. Ja. Toen dat nog mocht, nu mag dat niet meer. Dus 66 jaar geleden bent u gaan werken? Ja. Ja. En ja. hoe, lang, hoe lang heeft u dat gedaan? Um, dat heb ik gedaan tot mijn 23e. Toen ben ik getrouwd. Uh, daarna heb ik nog heel veel uh, part-time gewerkt. Th thuiswerk gedaan. noodgedwongen vanwege... Uh, familiaire omstandigheden. Maar dat doet er nou verder niet zo toe. Maar ik ben dus met mijn 15e begonnen. Omdat ik... Het gymnasium niet verder kon afmaken, omdat mijn vader overleed en oh. er toen nog niet zulke voorzieningen waren als tegenwoordig. Er was geen geld meer. Er was geen geld meer, precies. En dat was voor mij wel beschalig Want je kreeg gewoon een kantoorbaantje wat je helemaal niet lag. Ja. En uh, maar goed doet er niet toe. Ik uh, heb me via van alles en nog wat opgewerkt. Uh, op een zeer hoog niveau. wat er verder niet toe doet. Nou wel, wat heeft u gedaan dan op hoog niveau? <coughs> ja, uh, ik wil daar eigenlijk verder niet op detail ingaan. want dan word ik zeer herkenbaar. Oh, oké. Okay. Uh, uh, uh, ja, sorry. Dat, ik, ik heb dat... ook uw naam genoemd. Wat zegt u? Ik heb uw naam genoemd, net. Ja. Had ook nou. niet vermogen Doe ik niet nog een keer dan? Nee, maar hij was een beetje verbaasd. Oh, het is niet doen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Eén deel is met name dat gedeelte niet. Oké, okay. oh, daar ga ik <laughs> ja. eens even over nadenken. Nou, ik, ga, maar ik, ik laat dat verder in het midden. Ja, heel graag. Heel Oké. Okay. Maar ik moet zeggen ook dat ik enorm onder de indruk was van uh, uw uh, meneer Wiersma. Ah, Dennis, ja. Ja, geweldig. Leuk. Ook een levensloop uit een eenvoudig milieu. Ja. Die toch ook, dankzij zijn intelligentie, maar ook zijn inzet... zich enorm heeft opgewerkt. En ik dacht eerst dat ik het niet gehoord heb. Lid van de VVD ja. en bij de FNV. Dat kan gewoon niet samengaan. Nee, ik was ook verbaasd. Ja, iedereen is verbaasd. Maar ja. het kan wel dus. hè? Het kan wel. En ik vind het voor beide. Uh, zowel uh, uh, deze meneer uh, uh, de Wiersma als... VVD-lid als de FNC, als werkgever. vind ik geweldig dat dat ook samen kan gaan. Ja, ik, ik denk dat hij. volgens mij ging hij in de taxi nog luisteren naar Kazaloenen. en ik, ik denk dat hij het wel leuk vindt om dit te horen. Nou, ik vond het enorm. <laughs> en ook uh, uit zijn antwoorden aan u. bleek dat het een enorm intelligent man is. En ik hoop dat hij nog eens hoog in de politiek eindigt. Want daar is hij zeer geschikt voor. En het blijkt ook dat links en rechts heel goed kan samengaan. Waarbij ik ook nog wel wil zeggen: dat ik uh, aan de ene. Ik zou graag willen dat we twee stemmen hadden. Ik geloof dat er landen zijn die dat hebben, hè? Ja, Toch um... Toch waar nou al eigenlijk? Dat je twee stemmen kunt uitbrengen. Ja. Want ik zou graag uh, economisch links stemmen. En uh, voor de rest, uh, misschien sociologisch, politiek, weet ik het wat, rechts. En Want waar ik, doelt u dan op? Uh, nou, of? ik wil eigenlijk wel toch dat we nou ook weer niet stemmen. Je mag wel een joint roken die uh, zwakker is dan 15%. procent. ja. Maar anders word je beboekt Nou, hoe ze het willen controleren. Of jouw joint zwakker of sterker is dan 15 procent. Is natuurlijk nog belachelijker. dan dat ze je op een blaaspijp laten blazen voor je alcoholgehalte. <lacht> ja, mevrouw... Um... Ik zal de achternaam niet meer noemen. Als, als u een jointje rookt, is die dan zwaarder of lichter dan ik rook, 15%? Ik rook niet. Ik drink af en toe graag nog goed glas wijn. Oh, dat doe oh, we wel. Dat hebben we dan gemeen met elkaar. Ja? Ja, ja, ja, dat doe ik ook. Nee, en een joint, dat interesseert me niet. Maar goed, dat is geen verdienste, want van koffie hou ik ook niet. <laughs> en de mensen die met een joint beginnen, die zijn uh, uh, uh, ja, misschien zwak of weet ik het wat. Of die hebben pech. Maar die moeten dan door hun omgeving daar de, de ouders in de eerste plaats van weerhouden worden. En dat vind ik dus uh, tegenwoordig dat uh, de opvoeding en uh, uh, het onderwijs niet deugt. Want ze voeden de kinderen niet op. Daarin ben ik dit Uiterst recht. Maar als de mensen één keer opgevoed zijn, dan mogen ze links worden en een goede werkgever eisen. Ja. ja. Ik vind het wel interessant wat u zegt. U mag wel eens vaker bellen van mij. Volgens mij heeft u over heel veel onderwerpen iets te zeggen. Ik ben ook part-time. Nee, ik wil het niet zeggen. Goed. Uh, uh, maar... Ja, dat is het enige nadeel, <laughs> dat, dat u af en toe niet... dingen niet wil zeggen. Nee, dat ik dingen maar... niet wil zeggen. <laughs> maar ik vind het zo geweldig dat links en rechts goed samen kan gaan. Ja, nou, dat is mooi om te horen. Ja. Uh, wilt u nog iets zeggen? Want ik hang aan uw lippen, dus als u nog iets heeft, dan... Uh... Oh ja? Nou. nou, dat ik dus SP stem. Oh. ja. Dat is mooi. Maar ik wilde ook dus... graag op de VVD stemmen Als ik twee stemmen had. En die zou ik graag motiveren. Ik ben, ik stem SP. Ik ben 81, jaar. ik, heb de oorlog meegemaakt. En ik ben, nou, ik durf het haast niet te zeggen... maar godschuwelijk anti-Amerikaans. <lacht> maar u heeft het wel gezegd net. Ja, de SP is de enige consequente uh, pacifistische partij... En ik, ik. Er kan niemand bezwaar tegen hebben dat je pacifistisch bent. Toch? En aan de andere kant ook politiek rechts. Ja. En dat vond ik zo'n enorme combinatie. Ja. Bij meneer Wiersma. Nou, ik dank u zeer voor dit telefoontje. En ik denk dat uh, Dennis Wiersma het daar wel mee eens is. Die zat. Uh, ja, nou. Nou, ik zei het al. Um, mevrouw. Ik noem nog, nog maar. Ik noem, uh, nee. Ja, die achternaam die klopt toch niet, dus die noemen we niet meer. Nee, dat uh, maar ik ik uh, hoop tot de volgende keer. Nou, heel graag. En dan een onderwerp waar u vrijheid over kunt spreken. Nee. Ja, nog vrijer dan nu. Nog ik vrijer dan nu. Dan, vrij zat. Ja, dank u wel hè. slaap lekker straks. Veel plezier verder. Dank avond. u, dank u, dank u. Ja. Uh, we doen nog één beller, dan maar eens even een plaatje, denk ik. En die ene beller die heet John Reinders. Goeienacht. Goeiedag. Ik hoor dat u in de auto zit. Ja, dat klopt. Ik ben aan het rijden. Oké, okay. en is dat werk bij de vrachtwagenchauffeur? Ja, dat klopt ook. Oké. Okay. En ik wou even reageren op dat flexwerk. Ja. Maar als je nu kijkt naar uh, mijn bedrijfstak, ik vind dat er een beetje de spuigaat uitloopt. Doet u zelf ook flexwerk? Nou, nee, maar een uh, vast contract... Dat, dat, dat zie je bijna nergens weer aan het transport. Maar hoe lang werkt u bij het bedrijf waar u nu werkt? Uh, bijna een jaar. Een jaar, dat is nog niet zo lang. Nee. En, en, en is dat steeds zo dat, er, dat het korte betrekkingen zijn? Uh, nou ja, ik rij al 23 jaar op een grote, maar ik denk dat ik al 12, 13, 14 werkgevers heb gehad. Nooit gedwongen. Ja, omdat niemand een vaste baan uh, voor u heeft. Uh, nou, jawel, wel, maar op een gegeven moment is zo'n duik ontzettend de CO, vind ik. En op een gegeven moment dan ga je naar een andere werkgever. Dan hoop je dat die eerlijker is. Maar als ik even een voorbeeldje wil geven. Uh je zit heel, met, als vak, vrachtwagenchauffeur, dan zit je met heel veel bijkomende kosten. Zoals digikaart, uh, het vakbekwamen Dan daar moet je bijscholing voor hebben. Ja. En ik denk dat dat voor die werkgevers veel te duur is. Dat ze daarom onder andere geen vast contracten hebben geven om daar onderuit te komen. Ja, ja, want dan hoeven ze het niet te betalen voor die werknemers. Ja, dat is een van de redenen. Want ja. ook zoiets, ze zeggen dat er een enorm vrachtwagenchauffeurstekort is. Nou, dat klopt ook niet. Daar is een tekort aan. Goedkope vrachtwagenchauffeurs in Oost-Europa. Mm. Dus is, ik bedoel, het is één pot naad als ik het zo zeggen mag. Het is ja. alleen een flexwerk. Maar dat is één van de redenen dat je ook geen valse contracten meer krijgt. Tenminste, ik hoor het alle kanten, Ik ben natuurlijk geen werkgever. Ja. Maar betekent dat dan ook dat u niet zo'n hele warme band heeft met het bedrijf waarvoor u werkt? Nou, op dit moment wel hoor. Ja? Ik, uh, ik heb nu regelmatig gesprekken en dat ziet er vrij rooskleurig uit voor mij in de toekomst. Maar ja, het is toch nog altijd even koffie te kijken en afwachten. Want uh, hoe ziet het eruit dan? Wat, wat is de verwachting? Nou ja, goed, ik heb een jaarcontract met uitzicht op... Uh, ja goed, ik doe mijn best, meer kan ik niet doen. Maar het ziet er uh, goed uit, maar... Dus u ja. heeft kans nu op een uh, vaste aanstelling? Ik, uh, ja, maar ja, goed, zeggen de meesten. dan? Ja, dat denken de meeste mensen, dat ze dat hebben? Nee, dat zeggen de meeste werkgevers. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan kan je toch of vertrekken. Of uh, ja, ze gaan je aan het salaris. Uh, Korten. Nee, tot, tot, tot, ze, tot ze vanzelf voor weggaan. En waarom heeft u dit keer een goed gevoel dan? Abhi? Waarom heeft u dit keer een goed gevoel? Ja, dat is een klein bedrijfje. Er de, de, de zit, de zit geen management achter of, of wat dan ook. Ik, ik communiceer rechtstreeks met mijn baas. oké. Okay. En dat is een nee, goed, hij, hij waardeert me ook, uh, dus. hij zegt het vaker, dus ja, ik heb er alle over. op. Nou, ik uh, ga met u mee hopen, en uh, hoe ver moet u nog rijden? Uh, niet meer lang, twee uur ben ik uh, einde. <laughs> om, om, dus over 34 minuten, Ja. dan bent u er. Nou, dan ben ik uh, hou nog even vol, zou ik zeggen, lekker wakker blijven, en tot twee uur zijn wij er ook, dus uh, gewoon ja, de radio uur, aanhouden, zou ik ja. zeggen. En uh, als u dat doet, dan gaat u nu luisteren naar het volgende plaatje. Hier komen, bedankt hè, voor, het, voor het bellen, John Reinders was dat oh, vanuit de vrachtwagen. Uh, de koeks zijn dit met How'd You Like That? waren dit met How'd You Like That. En dat staat op hun album Junk of The Heart. En dat album is vorige maand uitgekomen. We hebben het over uh, uw arbeidservaring. Over uh, de banen die u gehad heeft. Is dat één hele lange baan geweest? Een baas waar u altijd gewerkt heeft? Nog steeds werkt misschien wel? Of heeft u heel veel verschillende banen achter elkaar gehad? Bent u een jobhopper? En was dat noodgedwongen of heeft u daarvoor gekozen? En nou ja, hoe is het allemaal bevallen? Dat geldt zowel voor de langdurige baan als voor de korte banen achter elkaar. En, en, en hoe is de band met het bedrijf, de instelling waar u werkt? 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer. 0800-1121. Het mailadres is casaluna.ncrv.nl. Casaluna.ncrv.nl. En Twitter kan naar hashtag Casaluna. Wij zijn... op. Uh, niet op, aangekomen... Oh nee, ik, doe even, ik wou even een mailtje doen eerst. Uh, en dat mailtje is van Sebastiaan Jaarsma, die schrijft... Hoi, ik wou even opmerken dat het werken als cliënt of vrijwilliger bij bijvoorbeeld een zorgboerderij of sociale werkplek ook werk is. En ik heb het idee dat dit niet als werk gezien wordt. Aangezien die doelgroep ook de motivatie met lichamelijke of psychische beperking heeft uh, en het uiterste, hun uiterste best doen, ondanks een beperking uh, toch er iets van te maken, uh, dat is even belangrijk en het zou meer waardering moeten krijgen. Dank u wel voor het melden en een fijne nacht. Het is gemeld. Sebastian, Jaaks, maar dankjewel voor de mail. Uh, Rob, nu aan de telefoon. Hoi. Hoi. Heb jij een uh, langdurige baan gehad of heb je veel verschillende banen? Uh, nee, eigenlijk maar één baan, 29 jaar. En, en uh, zit je daar nog steeds of is dat al afgelopen? Nee, dat is afgelopen. Oh. Ben je met pensioen gegaan? Nee, nee, nee. <laughs> Uh, nog niet, nee. Uh, <coughs> uh, laten we zeggen, we zijn in uh, goed overleg uh, uit elkaar gegaan. Wat, he <coughs> wat heb je gedaan? Ik zat in de um, energiewereld. Dat vind ik heel vaag klinken. Oh, uh, de, de, de energiecontracten afsluiten met um, uh, in binnenland, in buitenland, uh, uh, dat soort dingen. Oké. Okay. En daar heb je dus 29 jaar... En waarom was het na 29 jaar wel mooi? Nou, omdat... Uh, ik, ik, ik, ik omschrijf het bewust een beetje vaag. Maar uh, laten we zo zeggen... Dan heb je een dusdanige positie binnen een bedrijf bereikt. Uh, dan heb je, heb je uh, heel goed en nauwkeurig overleg nodig... En vertrouwelijk overleg nodig met, uh, met de CEO... En dat ging altijd goed. Alleen, dan konden er eens een keer een andere, weer een andere CEO. En niet elke keer, weet ik dat? Ja. Ho hoor ik nou een hond daar? Zegt u? Is daar een hond? Ja, er zijn, er zijn hier honden. Oh, er zijn middenhonden. Die zijn, Ze zijn, die zijn een beetje onrustig, de... volgens mij. Nou, nee hoor, dat valt wel mee. Ja. Maar, uh, dus het contact verliep wat minder goed met de nieuwe baas? Daar we het op neer. Ja. En, en heeft u daar altijd met plezier gewerkt verder? Mm -hmm. Met heel veel plezier. Ja. Dat is, dan, dat is dan toch jammer lijkt me na zoveel jaren. Ja, dat is ook, uh, dat is ook jammer. En uh, dat we uit elkaar gingen was ook uh, niet leuk. Nee. Uh, uh, maar ik had toen ook even genoeg van, uh, laat ik zeggen, corporate life. En, uh, Waarvan had u uh, genoeg? Dus ik ben een hele andere kant op gegaan en het resultaat hoorde je net. Um, ik ben hondenvogger geworden. Oh, maar nog even wat, ik verstond het niet zo goed. U, u, had, u had genoeg van? Uh, corporate life. Uh, oh oké, okay. ja. Dan moet ik het verder uitleggen. Dat dus, uh, um, gewoon het, um, het werken in, het, in, in, in de grote industrieën. Ja, oké, okay. dat, dat wilde u niet meer. En toen bent u hondofokker geworden. Ja. Wat een en, uh, maar wat dat is een grappige combinatie. Voor... <laughs> dat is geen combinatie. Een combinatie gewoon, van banen het na 180 elkaar. graden om en uh, iets anders. Ja, een combinatie. Niet helemaal het goede hoor. Ik geef het toe. Uh, maar wat voor honden? Labradoodles. Dat zijn. Uh, labradoodles? Labrador's? Nee, labradoodles. Die bestaan echt? Ja, die bestaan echt. <laughs> Ik heb er een rivier lopen. Oh ja, dat, dat zullen ze wel bestaan. Hoe schrijf je dat? Ik ga ik even een fotootje bekijken. Labra Doodle met dubbel O. Oké. Labra. Zijn ze groot? Uh, je hebt ze in formaten. Oh, <laughs> en in kleuren. Ik kan je aanbieden wat je wil. <laughs> even kijken. Nee, maar wat, wat je hebt Ik ga toch even kijken of die er bestaat hoor. Nee, hij bestaat echt. Hij bestaat echt. Nee. Nou, er wordt in mijn oor gefluisterd. Die bestaan helemaal niet, die honden. Maar die bestaan wel. De en hoe groot kunnen ze zijn dan? Um, de kleinste is zoals een uh, zoals een kokker, ongeveer. Ja. En de grootste is zoals een heber. Het zijn wel leuke beestjes, hè? Ja, en het is een van de twee uh, hondenrassen... Die niet uithalen. Oh. Dus die kan je gewoon op de bank laten liggen en zo? Die kun, je, die kun je gewoon op de bank laten liggen en het gaat meestal naar mensen toe die, zeg maar, longproblemen hebben of astmatische problemen of, uh, um, nou ja, iets, iets in die zin. Ja, wat. Uh... Hoe zijn zo'n hond... Het is een beetje... Dat is ook wel... Ik zie er hier eentje. Dat is inderdaad een soort kruising tussen een labrador en een poedel. Ja, dat is ook zo. Oh, dat is het ook, ja. Oh ja. Een labradoedel. Dat is misschien een 45% labrador en 45% poedel. En dan nog een welsh uh, uh, springer of zo wat. Of um, <laughs> uh, uh, dat soort dingen. Maar... Uh, ik probeer me dat voor te stellen. Maar... <laughs> nee, je hebt drie voorouders. Uh, sorry? Ja, nee, ik weet niks van uh, hondenfokken. Dat wordt wel duidelijk. Nee, want ik, ik, ik, zou, ik zou zeggen dat een kruising altijd tussen twee soorten is. Maar dit is een kruising tussen drie soorten. Ja, uh, vijf zitten erin. Oh. Maar uh, uh, laat dat maar even zitten. Het belangrijkste ja. is... is <laughs> nee, nee nou wil ik het weten. Het is gewoon ook. socio -beesten. Ja, het zijn leuke. Het is gewoon een familiehond. En hoe gaat dat? Verdien je daar veel geld mee? Uh, nog niet. Oh. Nee, ik heb... Net uh, in januari, jongens, ik heb een hond, uh, een, een, een, een pregnant hond, uh, dus een zwangere hond, uh, geïmporteerd vanuit uh, uh, Oregon. Ja. En die is in uh, februari uh, uh, bevallen. Ja. En daar heb ik um, twee kleintjes van gehouden. En um, zeg maar om heel. Het valt mij nog steeds een beetje zwaar. Maar om uh, in bedrijfseconomische termen te spreken, de, de productie moet begin volgend jaar komen. Ja, ja, ja. En dan moet het ook... En, en heb, je, heb je dan een idee wat, of je daar een beetje van kan leven? Ja, uh, weinig. Weinig. Maar uh, ik denk dat ik er wel uh, van kan leven. Ja. Maar ik wou nog even reageren op die mevrouw die hier voor was... Mm -hmm. En we waren. Uh, um, dat zou een, een zielsmaatje kunnen zijn. Alhoewel. Uh, ze is uh, bijna 30 jaar oud. <coughs> maar dat maakt niet uit. Maar haar verhaal over links-rechts. Ja. Dat kan ik helemaal onderschrijven. Oké. Okay. Um, alhoewel, we staan een beetje. Op weer een andere voet. Ik ben lid van de VVD. Ja. Maar ook geabonneerd op de VPRO-gids. Sommige okay. mensen kunnen dat al niet eens, uh, uh, niet eens begrijpen. Nee, ik denk ook dat de meeste VPRO-leden geen VVD-lid zijn. Nee, denk ik ook. Of abonnees, ja. ja, ja. En ik ben een absolute Amerika-aanhanger. Oh, hè, dat hebben jullie dan niet met elkaar gemeen? Uh, nee, dat hebben we niet met elkaar gemeen. Maar dan, dan heb ik het niet over de Amerikaanse politiek. Dan heb ik het gewoon, als je daar door dorpjes zout... en je spreekt daar met een gemiddelde Amerikaan... En hoe zij in het leven staan. En uh, dat spreekt mij aan. Ah, Oké. Okay. Goed. Um, we zijn een beetje van het werk afgedwaald. Maar dat gebeurt geloof ik in elk gesprek vanavond. Oh, ja. Dat geeft niet. Uh, ik vond het leuk om wat over die honden te horen. Het spuit gewoon leerzaam voor mij. Dankjewel voor de bellen, Rob. Uh, kijk nog maar eens even naar de Labrador. Ja, nee, nee, die heb ik net gedaan. Dat ziet er hartstikke leuk uit. Hé, hey, en veel succes. Ja, dankjewel. Ik hoop dat het lekker gaat lopen met de labrador ja, ja, ja, ja. Doeg. Hoi. Hey. Eh, uh, Jonathan. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil even uh, reageren over het feit dat niet elke werkgever dezelfde werkgever is. Ze zijn niet allemaal slecht, bedoel je? Nee, we hadden uh, de feller uh, die uh, een jaartje werkte bij een, uh, weet ik veel wat, van bedrijf. Die was vrachtwagen, gebeurd. Ja, ja die, werkte, ja, die werkte steeds bij andere vrachtwagenbedrijven. Ja, inderdaad. Ja, ik heb ook al uh, verschillende werkgevers gehad. Ik ben 117e begonnen bij Defensie. Ja. En ik ben nu uh, 28. Dus uh, ik zat in een uh, goede periode zat ik bij Defensie. Ja. En uh, toen kon je nog allemaal opleidingen volgen en zo. En uh, ja, daarna ben ik na vijf jaar eigenlijk uh, zelf uitgestapt. Omdat ik toen zei, ja, ik kan het verder niks meer uh, uh, doen. Nou, en toen ben ik uh, vervolgens. Uh, ben ik overgestapt naar een transport, uh, dat, uh, transportbedrijf. Uh, ja, dat transportbedrijf, ja, dat heeft mij eigenlijk een klein beetje een oor aangenaaid. Na een half jaar werd ik het eigenlijk weer uitgegroeid. Ja. En toen um, ben ik eigenlijk een beetje uitzendwerk gaan doen. Ja, goed, uh, als uitzendkracht uh, ben je natuurlijk ook niet echt uh, geweldig. De ene dag ben je geweldig en de andere dag, uh, ja, kun je eigenlijk uh, wegwezen. Ja. Nou, en toen ben ik vervolgens, ben ik uh, nu uh, terechtgekomen uh, in 2008, van maart, uh, ben ik uh, melkboer uh, geworden. Chauffeur om uh, de melk op te halen bij de boeren. Oh. <laughs> heb je ah, trouwens de oh, telefoon nu in je handen? Of, uh... Ik heb nu momenteel de telefoon in mijn handen, ja, omdat ik net de vrachtwagen uitzet. Ik ben net aangekomen bij mijn eendpunt. punt. Oké. Okay. <laughs> Is de melk al afgeleverd? Ik heb uh, alles afgeleverd. Is dat leuk? Want het leek me vroeger een heel romantisch baantje met, met al die mooie melkbussen langs de kant van de weg. Maar tegenwoordig ja, is het natuurlijk heel anders. Tegenwoordig is het echt een rol met een uh, grote wagen. Uh, langs de boeren een slangetje aansluiten en een monstertje nemen. en uh, ja, Je zet eigenlijk het spul aan je hoeft eigenlijk, uh, nou, het is absoluut uh, lichamelijk niks gezwaar Maar jij neemt elke keer een monster? Ja, dat moeten wij. En dan neem je een slokje van de melk. <laughs> Nee, je gaat vandaag. Die dat is ook wel aan het eind van de dag vol zitten. <laughs> nee, ik zou nou één slok al vol zitten, volgens mij. Nee, nee, nee, we moeten echt die monsters nemen om te kijken of er penicilline in zit. Ah, oké. Okay. Sommige boeren die willen nog wel eens eens een keer rotzoeien met penicilline... en dan, uh, ja, dan krijgen ze een straf. Ah, en dat moet je dan doen voordat je het bij de rest gooit? Of, of wordt dat überhaupt niet gemengd in zo'n vracht? Ja, ja, nee, nee. We nee, nemen voordat we überhaupt... Uh, de tank openzetten nemen wij een monster uh, van, van de tankinhoud van die boer yeah. en uh, dat monster uh, dat nemen wij weer gekoeld uh, nemen wij dat mee naar de fabriek nou, dat wordt allemaal uh, op één punt wordt het ingeladen en het uh, wordt door Qlip wordt dat uh, meegenomen in Zutphen wordt dat uh, allemaal uh, gecontroleerd dat is het landelijke punt is dat yeah. alle monsters worden gecontroleerd nou en uh, ja wij hebben eigenlijk uh, van de hele tank nemen wij ook weer een monster van onze tank aan yeah. En daar kunnen wij eigenlijk alleen maar in zien of het positief of negatief is. Oftewel, of de penciline in zit of niet. Uh, goed, over het algemeen is het eigenlijk altijd negatief... omdat de boeren natuurlijk verschrikkelijk voorzichtig zijn tegenwoordig. Ja, want anders moet je de hele voorraad weggooien, of niet? Ja, dan, uh, ja, dan wordt het uh, naar een, uh, een afwerkingsbedrijf wordt het ingebracht. En ja, wat er dan meer wordt gedaan... Uh, of er diervoeding van wordt gemaakt of iets dergelijks. Dat willen we niet weten. Dat uh, durf ik niet te zeggen. Nou <laughs> ah, ja, goed, uh, ik bedoel, uh, een beetje pensuline, ja. Dat, zal, uh, dat zit in uh, elke vraag wel. Dat kun je toch helemaal voorkomen, maar... Ja, als je uh, bijvoorbeeld een boer hebt geladen met duizend liter... Uh, ja, of 34.000 liter en er zit een klein beetje pensuline... in, is natuurlijk nooit meer terug te vinden. Nee. Behalve boere. in dat monster, wat die boer heeft afgelegd... En wat ik eruit heb gehaald bij die boer. Ja. En als dat hem uh, te hoog is, ja dan... Uh, maar goed, het 12 weer eigenlijk helemaal van het verhaal Ja, ik vind, ik vind het ook allemaal zo leuk. Maar uh, ja, uh, jij leidt een boer, boer, zei je, als ik een boer heb geleid, Klinkt ook wel leuk. Um, even, uh, is er, hoe lang doe je het nou? Dat heb je misschien gezegd. Maar... Ik zit er nou 2,5 jaar, sinds okay. maart 2008. Bevalt het? Ja, het bevalt me hartstikke goed. Goeie baas? Ja, superbaas. Waarom is die zo super? Nou, omdat ik in maart uh, kwam het bij hem en uh, toen, uh, nou, eigenlijk, eigenlijk heb ik hem een mailtje donderdagsnaam toegestuurd, donderdag s'avonds. En vrijdagsmorgen werd ik al opgebeld. Uh, want, uh, nou ja, goed, 2008 was natuurlijk niet echt het uh, banen, uh, banenjaar. Nee. maar zo te zeggen. Nou, maar eigenlijk kreeg ik al uh, binnen twaalf uh, uur een uh, mailtje terug. omdat ik uh, wel even op mijn lijst mocht komen voor gesprekken. Ja. Nou, toen ben ik daar geweest en uh, nou ja, goed uh, alles doorgelopen. En uh, nou, je zegt, ik ben hartstikke enthousiast. Het enige wat hij niet zo enthousiast over was, ja, dat was omdat ik niet echt uh, van de agrarische sector afkom. Want uh, ja, ik, bedoel, uh, ik wist net dat een uh, koe uh, melk gaf en daar hield het eigenlijk wel mee op. Ja, dat is wel een van de belangrijkste dingen die je moet weten als je dat werkt op, toch? <laughs> ja, maar er komt wel wat meer bij kijken. <laughs> Nee, maar goed. Euh, nee, goed. Ik werd eigenlijk euh, dezelfde middag werd ik nog opgebeld dat ik euh, ja, dat hij euh, ontzettend euh, geïnteresseerd was en dat hij me eigenlijk wil aannemen. Ja. Nou, ja, toen hebben we een vervolggesprek maandens gehad en euh, daar zei hij mij ook in van, euh, nou euh, als het alles goed gaat, je krijgt nou een contract het einde van het jaar, dus eigenlijk een soort van euh, proefperiode voor een aantal maanden. En hij zegt als het goed gaat, ja, dan euh, ga ik je vast contract geven. Maar ja, toen ging het in de melkwereld, uh, net zoals in de rest van uh, de wereld, eigenlijk economisch ontzettend slecht. Toen ging de melkprijs ook uh, ontzettend omlaag. Naar uh, 19 of 20 cent, geloof ik, per liter. Dus ja, toen werd het in de melkwereld ook heel erg onzeker. Dus uh, toen kwam hij eigenlijk uh, ja, een beetje uh, stotterend over de telefoon: van, uh, ja, Zou je het erg vinden als ik jou misschien nog een jaarcontract geef? ja, goed. Uh, eigenlijk was ik daar natuurlijk niet zo blij mee, omdat ik zelf ook uh, kinderen heb. Ja. En, uh, ja, goed. Uh, uiteindelijk uh, ben ik er wel mee ingestemd. En uh, hij zegt, maar mocht het dit jaar gewoon uh, met de melk weer goed gaan, hij zegt dan, dan, uh, ja, dan krijg je gewoon sowieso een vast contract. Ja, heb je dat, dat nu zei, wel of niet? Ik heb uh, in december, uh, toen mijn contract ten einde liep, uh, belde hij mij op. Hij zegt, uh, ik heb nog een extra kerstcadeautje voor je. Nou, ik zeg, wat dan? Ik krijg een vast contract, zegt hij. Nou, Wat? en uh, dat heb ik per december ook uh, inderdaad gekregen. Dus jij gaat nog jarenlang melkrijder? Ja, want hij zei: uh, dat is ook mooi. Ik, uh, ik, ik heb ook wel eens foutjes gemaakt bij, bij deze werkgever. Nou, en dan krijg je gewoon een uh, ontzettend uitverlaten van hem. En dan krijg je gewoon uh, eventjes een schop onder je hol, om maar even zo te zeggen. Ja. Maar, daarentegen, als je het heel goed doet bij hem. Dan zegt hij ook van, joh, uh, je doet het zo ontzettend goed. Uh, je, ja, dan krijg je gewoon even een lekker in je kont. Aan, uh, dat je het gewoon een goed, geweldig hebt gedaan. En dat merk je gewoon. Uh, ja, hij is vroeger hij ook uh, leraar geweest. Dus ja, je kunt in ieder geval aan hem uh, zien dat, dat, dat hij ook gewoon echt menselijk is. Ja, hartstikke mooi. Nou, heel veel succes de komende jaren dan. En veel plezier. Ja, dankjewel. Met die melk... nee, ook nog. Dankjewel, hè. Goeienacht. Uh, heb je ook een vast contract, trouwens. Uh, ja, maar ik, ik, maar ik ben deeltijd arbeid. Ik heb voor, voor een deel werk ik voor mezelf en voor een deel voor de NCV. Oh, oké. Okay, nou. En dat nou, is wel een vast Ja, <laughs> Goed, hè? heel veel rust. Hey, Dank je wel. Hoi, hey, tot ziens, Doeg. Hoi. Uh, doe even nog een, een, een tweet tussendoor. En dan kijk ik straks ook nog even naar de mail. Nee, er staat niks. Uh, van uh, Thijs Kroes hebben we een, een, een tweet gehad. Want we hadden het net even over uh, Albert Heijn. Dat was uh, niet zo gunstig wat we erover zeiden. Maar nu een tweet van Thijs Kroes. Die zegt, ik werk nu bijna twee jaar bij Albert Heijn. En hoewel ik gehandicapt ben, hebben ze me gewoon aangenomen. En mag ik teamleider worden? Dus hij is heel tevreden over Albert Heijn. Dat mag dan ook alweer eens gezegd worden. Uh, aan de telefoon nu uh, iemand. Uh, ik weet even de naam niet. Zegt u het maar. Met wie ja, spreek sir. ik? Hallo. Ja? ja, met wie spreek ik? Ja, met Jaap Smit. Hallo. Hallo. Ja. Zit u ook in een auto? Ik zit ook in een auto, ja. Ja. Ook voor uw werk? Ook voor mijn werk. vrachtwagenchauffeur. Aha. Oh, en dan heeft u waarschijnlijk ook niet... Uh, heeft u even, tenminste, laat ik het anders stellen. Heeft u ook allemaal losse, of steeds een nieuwe baan... omdat mensen niet meer, niet meer aangenomen worden in die sector? Nee, gelukkig niet. Oh. Dat, ik zit nu al 34 jaar bij hetzelfde... bij dezelfde transportbedrijf. 34 jaar, zegt u? 34 jaar, ja. Ah, Oké. Okay. Moet ik wel zeggen, ik ben begonnen bij een transportbedrijf... en die is overgenomen door deze waar ik nu werk... Dus in feite 34 jaar, ja. ja, ja. Wat, en, en, en dat is een goede baas dus, want anders zou je er waarschijnlijk niet zo lang werken. Uh, een goede baas, ja, la, laat ik het zo zeggen. Ik heb niks te klagen eigenlijk. Hmm, hmm. Nee. Want, uh, en waarom heeft u niks te klagen? Wat gaat er allemaal goed, hè? Ja, nou ja, kijk, heel veel dingen die gaan goed en je kan alles wel negatief inzien. Maar ik bedoel maar, uh, nee, dat heb ik gelukkig niet. Kijk, er gebeuren wel eens dingen die je niet zo leuk vindt. Zoals? Ja, dat is makkelijk zat. Wat gebeurt er wel eens? Er gebeuren wel eens dingen die je niet zo leuk vindt. Ja, dat da da da verstond ik. Maar wat, wat voor dingen dan? Nou ja, kijk, zoals ik in het verleden nog niet zo heel lang geleden... een paar hele zware ongevallen meegemaakt heb. Mm. Buiten mijn schuld om. En dan wil het werk, wat dat je altijd deed. Dat Ja, dat, dat, dat dan blokkeert het niet van je. Ja. Maar ik heb nou gelukkig weer het werk bij hetzelfde transportbedrijf... Waar ik uh, mij heel plezierig aan voel. En ik hoop dat te mogen blijven volhouden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, uh, dat kan ik me voorstellen, even de woorden afmaken. Uh, uh, u, u heeft ook uh, uh, uh, verschillende jubilea meegemaakt. Daar kan ik me zo twee voorstellen. Keer. Uh, twee keer. Wat hebben ze gedaan? Uh, de eerste keer twaalf en een half jaar. Dat was een leuk etentje. Ja. En de tweede keer uh, was 25 jaar. Dat is bij deze huidige baas. Ja. Uh, dat was ook een heel leuk etentje met warm en koud buffet. En uh, ja, de nodige presentjes erbij. Oh, leuk. En dat was hartstikke leuk, ja. Zeker. Ja. Nou, Zeker? klinkt goed. Waar bent u nu aan het rijden? Ik, ik zit nou op de snelweg tussen Emmen en Zwolle, zou ik maar zeggen. En, en moet u naar Zwolle? Of waar moet u naartoe? Nou, dan moet ik vlakbij heen. Ik, uh, ik wil verder geen plaatsnamen. Oh. Want dat hoeft niet zo ver. Maar uh, nee, tussen Zwolle. ergens in de buurt bij Zwolle, daar is een standplaats. Ah, Oké. Okay. En, ja. dan, en dan, bent u er, dan zit de dienst op ja. voor vandaag. En, en wanneer weer? Maandag weer? Maandagavond begin ik weer. Oké. Okay. Nou, prettig weekend. Ja, alleen ik wil nog wel eventjes zeggen. U had het zo net over flexwerkers, hè? Ja. Uh, dat vind ik een. Negatieve ontwikkeling in dit land. Uitzendbureaus ook. Ik vind het een negatieve ontwikkeling in dit land. Ik zie dat bij ons in het bedrijf flexwerkers, mensen die tijdelijk aangenomen worden, uh, wat dan ook, niks op die mensen tegen, begrijp me goed. Maar ze hebben niks, geen bending mee. Als ik zie ook uh, hoe dat men op het wagenpark soms is en, en, en hoe nonchalant men tegenover... Uh, bepaalde dingen staat, dan denk ik... nee, een dat is het niet. En ik vind dat een grote fout van de regering... dat men zegt altijd... de jeugd die heeft de toekomst... dat worden de pijlers van deze maatschappij... tegelijkertijd wordt voor de jeugd... al het gras voor de voeten weggemaaid. Want ze hebben geen toekomstperspectieven meer. En dat vind ik een hele slechte ontwikkeling... in dit land. En die je... helaas al jarenlang bezig is. Yeah. Kun je dat dan ook zien? Gaan die mensen dan ook minder goed met de auto's om? Maken ze minder goed schoon of zo? Of, uh, raar... ook, dat, ook dat, maar het interesseert ze allemaal niet. S Morgens dan is het dit bijvoorbeeld uh, op de klok beginnen... en het uh, liefst vijf minuten voor die tijd weg en noem het maar op. En uh, jongens, na mij dan is er een ander en die lost het wel weer op. Kijk, en dat vind ik en niet alleen in, in het spel van de transport... maar ik zie dat met zoveel dingen bij fabrieken waar dat we laden komen en lossen. En dat is gewoon, jongens, eventjes wachten, want uh, wisseling van de wacht en daar sta je dan. En het interesseert ze allemaal niks meer. Oké. Okay. Ja, nou ja. ja. Ik kan me ook wel een beetje voorstellen, toch? Want, want ja, ze krijgen ook geen zekerheid, dus waarom zouden ze zich echt gaan hechten aan die baan? Natuurlijk kan ik me dat voorstellen, maar ik bedoel maar, het kan ook anders. Kijk, nou loop ik misschien al een klein beetje langer ermee. Als ik zie hoe dat het vroeger. En altijd is er wel iets geweest. Natuurlijk, zeker. Zo reëel ben ik wel. Maar als je toch een bepaalde zekerheid hebt bij een, bij een werkgever. Of wat dan ook. Uh, ja, daar sta je er toch anders tegenover. En wat de chauffeur betreft. Ja. Wat, wat is nou mooier voor een chauffeur als die een eigen vaste auto heb binnen het, het bedrijf. Want dat streelt zijn ego. En die heeft u ook? Niet meer. Oh. Wel altijd gehad, maar niet meer omdat ik dus nou alleen maar s'nachts rij. Ah, oké. Okay. Waarom is dat dan? Uh, nou, dat heeft het te maken, net wat ik zo net zei... Je... met heel veel dingen, met heel veel ernstige dingen... of een groot nee. aantal ernstige dingen die ik mee heb moeten maken langs de weg. En dan, ja, er is iets in mijn... Blijf om zo maar te zeggen. Is er iets geblokkeerd dat je sommige dingen niet goed meer aan kan? En daarom rij ik nou s'nachts en dat gaat prima. Oké. Okay. Goeie reis nog. Dank u. En een goed weekend, hè? Van hetzelfde. Doeg. Jaap Smit was dat. Um, ik kijk even op de mail en zie dat. Uh, even kijken. Uitzendkrachten zijn wegwerpwerknemers. Uitzendbureaus zijn uitzuigbureaus. Dat weet de burger al jaren. U ook? Dat zegt uh, Robert. En tweets zijn niet uh, meer binnengekomen. We gaan even een plaatje draaien. En dat plaatje dat is van het kleine orkest Over de Muur. Oost-Berlijn, onder den Linden. Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels.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 Soms op het Alexanderplein. Dat is een mooie plaat. En dat is dan de hele tijd. Een uh, klein orkest was dit met Over de Muur. Ik moet even het antwoordapparaat inspreken voor uh, maandag. Dan praat uh, Guilherme Plag met orthopedagoog Petra Windmeijer... en trainercoach Simone Hans-T. Op uh, de Dag van de Psychische Gezondheid is dat. En dan vertelt Simone over haar jeugd... als dochter van een manisch-depressieve vader. En Petra Windmeijer is de bedenker van de site survivalkids.nl... waarop kinderen van psychisch zieke ouders elkaar kunnen vinden. Dit is de voicemail van Casa Luna.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 Goed, nog 1 minuut twintig. Eh, en dan houdt Kazaloen op, maar dan komt nachtvluchten. En Frank van Del presenteert dat vanavond. Frank, he, heb je die baan al lang? Uh, hoe lang is dat ook alweer? Uh, ik doe dat uh, nu uh, drie jaar. Ja, een beetje een goede werker? Want eerst was het uh, de publieke, Nee, wat hoe heet het ook alweer? Eerst uh, was het van de Nederlandse publieke omroepen. Uh, en nu van Max. En nu is het van Max. Uh, maar ik doe het uh, freelancers, dus ik heb uh, vooral contact met uh, Nora en, uh, en Barbara. Nora, die, het, uh, die ik vervang, hè, die het ja. gewoonlijk presenteert. En Barbara, die uh, de productie in de regie doet. Uh, en af en toe uh, heb ik natuurlijk wel eens contact met, uh, met de eindredactie ja. van, uh, van Max. Een die... fijne werkgever. Ja, <laughs> ja. En heb jij wel eens een baan heel lang gehad? Ik heb uh, 15 jaar gewerkt bij het Vrije Volk, een uh, krant die... Uh, toen al in, in Rotterdam uh, was. En daarna heb ik ook nog 15 jaar bij Radio Rijmond gewerkt, ook in Rotterdam. Ah, je bent een hele trouwe werknemer. Dus hier, Eigenlijk wel, hier ja. kunnen we ook nog heel lang van jou genieten waarschijnlijk. In ieder geval de komende nacht, nog uh, tot 7 uur, hè? Tot 7 uur, ja. Wordt het leuk? Uh, ja, we hebben. Nee, uh, die kan, 6 je, 6 daar 6 kan 7... je niet meer vertellen. Nee. Meryl Oh, oh komt, dat is leuk. Uh, als gast tussen nou, 6 en 7. Doe haar de hartelijke groeten. Daarvoor vast. is het ook hartstikke leuk. Zometeen nachtvluchten. Dit was Casaluna. Maandag dus Casaluna met Guylain en de Plag. Ik wens u een heel goed weekend. Geniet van uh, dat uh, min of meer regenachtige weer. En wat mij betreft, tot vrijdag. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.